10 uur. Renate Evers met het NOS-journaal. In een ziekenhuis in Rotterdam is een jongen van zes overleden. die vanmiddag uit de Zevenhuizerplas was gered. Het jongetje werd rond kwart of drie vermist en om vier uur werden de hulpdiensten ingeschakeld. Duikers haalden het jongetje binnen een paar minuten uit het water. Hij werd gereanimeerd en met spoed naar het ziekenhuis gebracht en daar is hij overleden. In de Maas bij Amersfoort is vanmiddag uren gezocht naar een man die onder water was verdwenen, maar er is niemand gevonden. Morgen wordt verder gezocht. De politie raadt het zwemmen in de grote rivieren af vanwege de gevaren door de scheepvaart en de stroming.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 De grote vraag naar gekweekte vis leidt er volgens het Wereldnatuurfonds toe dat er in de kwekerijen niet altijd even netjes wordt gewerkt. En daarom is na uitgebreid overleg met alle betrokken partijen een lijst met eisen opgesteld waaraan goede kweekvis moet voldoen. Een werkloze man die zich vorige week voor het parlement in Rome in brand stak, is aan zijn verwondingen overleden, dat meldden Italiaanse media. De man was weduwnaar en 54 jaar. Voor de Kamer van Afgevaardigden in het hartje van Rome... stak hij zichzelf in brand en liep daarbij zware brandwonden op. De economische crisis in Italië leidde al eerder tot zelfmoorden. Zo stak een man zich in maart in Bologna in brand... voor het gebouw van de Belastingdienst. En ook in Griekenland waren er vergelijkbare gevallen. Het weer vannacht droog, maar lokaal kan een onweersbui voorkomen. Het koelt niet verder af dan naar 20 graden. Morgen zon, maar ook stapelwolken en een kleine kans op een bui. Het wordt 24 tot 28 graden. En tot zover het NOS Journaal. En er is verkeersinformatie van de ANWB. Op de A58 Vlissingen richting Bergen-op-Zoom... staat 16 kilometer file tussen Arnemuiden en de afrit Schavenpolder. En dit was de verkeersinformatie.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 Nu gratis bij een Eredivisie Live abonnement. Ga naar eredivisielive.nl of bel 0101. 10 cent per minuut. En je hebt hem. Die sprinternieuwe mooie Eredivisiebal. NOS, NOS, NOS Langs de Lijn. Met Jeroen Stomhorst. Goedenavond, het was een eredivisie zondag waarin het de topclubs niet echt moeilijk werd gemaakt. AZ had weinig problemen met Heracles en Ajax rekende snel af met NEC. Sana die kan doorlopen, dat is alweer een man van Ajax helemaal vrij. Nou, maak hem maar dan. En dat doet hij. Sana scoort 3-0 en we zijn... 19 en een halve minuut onderweg. Zo direct bespreek ik het voetbal met Ronald van der Geer. En het was een prachtige dag voor de wielrenners van de Argos Shimano-ploeg. In de tweede rit van de Vuelta konden ze de dagzegen vieren. John Dekenkolp die eroverheen komt. En wie gaat daar winnen? Het is Ja Jawel. John Dekenkolp wint hier de etappe. Dekenkolp kreeg hulp van Koen de en Met hem gaan we zo direct even bellen. En er is nog een Koen die vandaag een feestje kon vieren. jet, jetzt da flanken. En dan in de midden, Koen van der Biezen. Ja, Koen van der Biezen. Hij was een van de spelers van derde divisionist Karlsruhe SC. Die de miljonairs van HSV uit de Duitse beker gooiden. Verder aandacht voor de competitie start in Spanje. De MotoGP en het NK Beachvolleyball in Snik heet Scheningen. De Scheveningen, tot allemaal tot 11 uur in langs de lijn. God. Maar het grootste nieuws, het grootste voetbalnieuws komt uit uh, Arnhem. Of moet ik zeggen, Manchester. Want Alexander Butner gaat een transfer maken. Hij gaat van Vitesse naar Manchester United. Ronald van der Geer is in de studio. Ronald Butner naar Manchester United. Uh, ik stond met mijn oren te klappen, jij? Ja, op de redactie werd net uh, geroepen: Butner gaat naar United. Toen hebben we voor de zekerheid nog maar even nagevraagd welke United het nou was. Maar het blijkt inderdaad om Manchester United te gaan. Ja, je, je verwacht dat hij naar Engeland gaat, want daar stond hij bij tal van clubs Oh, in de belangstelling. Maar dat het Manchester United is geworden, we moeten de verklaringen nog horen, maar uh, ja, ja ik, uh, het orenklapperen is inderdaad uh, het enige juiste. Even kort uh, terug in de tijd, Harold. Uh, hij wilde weg bij Vitesse, zou naar Southampton gaan. Ja, en, het, is, toen... het, is een, het is een ontzettend lang verhaal. Um, alle details ken ik eigenlijk ook niet. Um, waar het een beetje op neerkomt, hij zou eerst naar Southampton. Nee, eerst zou hij naar Queens Park Rangers. Uiteindelijk ja. um, was dat het niet helemaal. Southampton kwam toen uh, om de hoek kijken. Toen leek het op alsof Vitesse geen zin had om hem aan die club te verkopen, maar alleen aan Queen's Park Rangers. Uh, vervolgens heeft hij, is die, heeft hij wel een, heeft een rondleiding gehad bij Southampton, maar toen hij dat naar een gevoel kreeg, is hij daar weer niet naar een medische keuring gegaan. Oftewel, een soap die geen einde leek te hebben tegenwerking van Vitesse. Het heeft er zelfs voor gezorgd dat hij bij de B-selectie moest trainen van Vitesse. Uh, persona non grata was. Vervolgens heeft hij gevraagd uh, voor de rechtbank, of de te terugcommissie van de KNVB, ontbinding van zijn contract en een uh, en, nog meer wensen. Nou, die zijn allemaal afgewezen. Hij bleef gewoon Vitesse-speler. Ja, en nu komt dan, uh, komt dan dit ineens om de hoek kijken. Het ging ook om het transferbedrag. Ja, het is een hele soap, een heel uitgebreid ja. verhaal. Uh, uiteindelijk denk ik dat nu uh, deze transfer alleen maar winnaars kent. Ja, dat kan je wel zeggen, want uh, Alexander Buut, ja, wie had nog ooit verwacht... dat hij naar zo'n grote club kan gaan? Nee, gaan? niet. niet. Um, kijk, Als hij naar, uh, naar uh, de, de Premier League gaat onderin... dan denk ik, nou ja, Queens Park Rangers... daar kon ik me nog wel iets bij voorstellen. Ik kon me ook uh, nog wel voorstellen... dat hij bij Southampton zou gaan spelen. Misschien in de selectie zou zitten. Want het is wel een aardige speler... die in de laatste jaren zeker vrolf ontwikkeld is. Hij heeft zich uitstekend ja, ontwikkeld... Even, en even stopt een... in de belangstelling bijvoorbeeld van Ajax. Precies, even het nare verhaal weghalen. Ja, die belangstelling van Ajax weet ik niet... hoe concreet dat nou geweest is of dat dat meer machten rondom Ajax zijn geweest die dat hebben proberen te bewerkstelligen om, om die ruil met, met Theo Jansen voor elkaar te krijgen, hè? Dat, dat, dat beide partijen dan iemand hadden. Uh, maar nee, dat hij naar Manchester United zou gaan, dat hij een transfer zou maken. Hij zat niet voor niets bij Oranje ook eventjes, uh -huh. hè? heel kort voor het EK. Dus, dus dat er potentie in zit, maar dit is wel een hele grote stap. Ja. Ik ben erg benieuwd wat, uh, wat zijn toekomst daar is, want nou, Evra moet je je is daar de, ja. de, de vaste linksachter. Nou ja, als hij stand-in van Evra kan zijn, dan, dan doet hij denk ik al goed, maar nee, als ACI bij Liverpool zullen ze toch eerst aan het niveau moeten wennen. Ja, en, en kan hij het niveau op termijn aan, denk je? Is hij zo'n speler met zoveel potentie? Nou ja, ik heb het er nooit in gezien, maar misschien uh, zijn er mensen... die er veel meer verstand van hebben die dat wel zien. Of en is die... het gewoon een gok van United denk ik? Nou, ja, dat zou wat? Ook kunnen, maar er moet wel voor betaald worden. Maar misschien dat een paar miljoen voor Manchester United... voor een gokje dat dat, uh, dat, dat uh, gepermitteerd is. Maar ja, hij heeft, natuurlijk, hij heeft natuurlijk wel iets. Hij heeft een goede trap. Hij kan op alle posities aan de linkerkant spelen. Uh, ja, is, is nog jong. Um, kan nog tal van dingen leren. En misschien heeft daar men wel gedacht... ja, op een hoger niveau meetrainen. Laten we het maar proberen. Ik, uh, ja, ik vind het wonderbaarlijk dat hij daar ja, uiteindelijk terecht is gekomen. Het is dan van harte gegund. We zijn heel benieuwd hoe hij het, ja. het gaat doen daarbij United. Dan de divisie van vandaag. Ajax maakte korte metten met NEC. In Nijmegen werd het 6-1. Maar liefst de opvallende speler bij de Amsterdammers was vanmiddag... misschien wel Theo Jansen... Want hij kwam net ook al te sprake, Er is een uh, sprake geweest dat hij terug zou gaan naar Vitesse. Maar ja, dat gaat maar niet uh, door. Dat laat maar op zich wachten. Frank de Boer zou Jansen in de huidige vorm toch wel goed kunnen gebruiken. Ja, dat, uh, heb ik dat al ooit gezegd dat het niet zo is dan? Hey, het is wel duidelijk uit deze wedstrijd... Ja, maar de, wij hebben heel veel goede middenvelders. We hebben Sien die op het middenveld kan spelen. We hebben Christian Eriksen die op het middenveld kan spelen. We hebben Tolani Serrero, we hebben Lasse Schöne... En normaal gesproken had je Funnen en Anita en dan uh, eh, Eno. Dus je moet keuzes maken en dan kijk je gewoon van, uh, van wedstrijd tot wedstrijd. En, uh, ik vond op dit moment dat Theo de juiste keuze was om hem te laten spelen. Nou, dat heb ik al... Al lang al gezegd tegen Theo dat dit het scenario zal zijn. Je kan roteren, je speelt heel veel wedstrijden. Je speelt er hopelijk ruim 40. Dan hebben we hebben iedereen keihard nodig. En, uh, ze weten mijn standpunt. Nu ook zeg maar, heb ik Mitchell Dijks opgesteld. Omdat uh, Daly twee keer uh, 90 minuten heeft gespeeld in één week. Hetzelfde met Kolbein Siegtersson. Nou, als je die mo mogelijkheden hebt, uh, je hebt iedereen keihard nodig. En dan is het uh, juist dat je, mooi dat je zoveel kwaliteit hebt in je selectie. Wat zegt deze wedstrijd jou? 6 en winnen bij NEC. Ja, wat zegt het jou? Ja, het zegt dat we op de goede weg zijn. Maar je moet elke wedstrijd zal je het weer moeten laten zien. En volgende week is er weer een nieuwe wedstrijd. En je zal weer die energie erin moeten, moeten stoppen. En als je dat doet, dan heb je gewoon heel veel kwaliteit in je elftal. Je Speel je met Alderwereld en Van Rijn Centraal. Het is door AZ bevestigd dat jullie interesse hebben in Moisander. Klopt dat? Dat klopt, ja. Maar wel tevreden neem ik aan over Van Rijn. Ja, hartstikke tevreden. Nee, hartstikke goed. En, uh, hij heeft het uh, goed ingevuld als rechtsback. Maar ik weet ook uh, dat hij centraal heel goed uit de voeten kan. Ja, Frank de Boer was dat. Uh, Ronald Theo Jansen, daar ging het toch vooral over in het interview met uh, Frank de Boer. Theo Jansen... Is hij belangrijk voor Ajax? Kan hij belangrijk blijven voor Ajax, denk je? Nou, dat denk ik wel, omdat hij een van de weinigen is... die natuurlijk een bepaalde routine met zich meebrengt. Maar de rol van Theo Jansen is natuurlijk heel duidelijk. Frank de Boer gaat rouleren. Ja. En, en Theo Jansen is van mening dat hij gewoon altijd in het elftal hoort te staan. Nou ja, dan botsen die twee meningen. Dan komt Vitesse om de hoek kijken. En Theo Jansen heeft niet onder stoelen of banken gestoken... dat hij dolgraag bij Vitesse wil spelen. Vitesse wil hem graag hebben. Nou ja, daar heeft hij natuurlijk wel een basisplaats. Het is weer thuiskomen. Het is toch Trappant, hè? Want ja, dan ga je naar Vitesse. Dat is natuurlijk wel zijn clubpie. Maar ja. hij speelt maar één jaar nog bij ons bij Ajax. Hij kan Champions League spelen. Ja. Wat is maar hij kan wel spelen. En uh, hij zei uh, vanavond natuurlijk ook. Ik bedoel Hij had deze wedstrijd een basisplaats. Maar dat kwam met name ook omdat Sim de Jong... natuurlijk in de spits geposteerd stond. En dus uh, en, en plekje ja. was op het middenveld. Maar normaal heeft hij voor die positie Erikse voor zich. Ja, Hij ziet gewoon natuurlijk boven zijn hoofd hangen... dat hij niet heel veel gaat spelen. En hij wil gewoon belangrijk zijn... in belangrijke wedstrijden en altijd spelen. En het niet alleen tegen NEC moeten doen... of, of tegen andere clubs. Hij wil gewoon altijd een basisplaats bij Ajax. En dat, dat wordt hem niet gegarandeerd. En daar heeft hij zijn conclusies uit getrokken. En ik denk ja, dat die belangrijk zijn, kan zijn voor Ajax natuurlijk. Hij heeft routine, hij kan iets toevoegen aan het elftal. Nou ja, dat doet hij zelf denk ik liever bij Vitesse. Hij, hij lijkt klaar met Ajax. Ja. Um, wat, wat opvalt is dus dat rotatiesysteem. hij geeft nu al duidelijk aan, Frank de Boer, ik ga veel wisselen. Ja, maar dat is misschien ook wel logisch als je kijkt naar de leeftijd van de selectie. Dit is natuurlijk een, een, een, een ploeg die je niet moet uitvringen. Dit zijn allemaal jonge jongens die eigenlijk allemaal net komen kijken op dit niveau. Uh -huh. Als je die gelijk in de overbelasting gooit, dan word je daar het slachtoffer van. Dus het is wel prettig voor hem dat je in dit soort wedstrijden... waarschijnlijk heeft hij aanvoelen komen dat er tegen NEC wat mogelijkheden lagen... dat je dan wat mensen aan de kant kunt houden. Daarbij is hij denk ik ook nog wel een beetje op zoek naar de ideale samenstelling van zijn, van zijn elftal. De selectie lijkt mij nog niet helemaal compleet. Er moet daar nog wel wat gebeuren. Maar ja, een, een jong elftal kun je nooit uh, 40 ja. wedstrijden achter elkaar overbelasten. Eén tegendoelpunt voor Ajax, er gebeurde toen de ploeg met 5-0 voorstond, Frank de Boer ging tijdens een van de drinkpauzes, vanwege natuurlijk het uh, warme weer, nog tekeer tegen zijn ploeg. Luister. Ja, wat denk je Ja, heb jij gebaasde? Denk je dat je alleen op het veld staat? Ging gewoon met een simpel. Votor een coach, zie je ze rug. En jij moet niet denken dat je alleen op het veld staat. Oh, een klote, simpel. Geëren. Ja, ja, het Dat is een mooie beleving, hè? Ja, ongelooflijk. Ja, ja. ja, hij was boos. Uh, hij wil natuurlijk gewoon de nul houden. Maar hij wil gewoon ook van minuut uh, 1 tot minuut 90 volle concentratie zien. En ja, hij heeft dan natuurlijk wel een punt. Er de, de sloopt wat nonchalance in. En, en ja, met dit weer en, en een 5-0 voorsprong. Ja, is dat toch wel te verklaren, denk ik. Maar goed, dat wil hij eruit halen. En uh, nou ja, dat doet hij op deze Het manier. Fanatisme en... van de boer, Zoals we ja, al kennen als Pijn. Ja, hij, uh, hij wil alles winnen. Hè? Ja. Ik bedoel, uh, zelfs als jij met hem naar de kassa loopt. Wil hij nog als eerste bij de kassa staan. Dus, dus ja, dat, dat ja. geeft wel aan hoe fanatiek hij is. Uh, uh, Ajax, hoe schat je dat in? Uh, is dat echt een, een grote kampioenskandidaat? Ja, natuurlijk, uh, deze ploeg gaat echt wel om de bovenste plaatsen spelen. Daar heeft het ploeg te veel kwaliteit voor. Maar als je me vraagt, ja, wat kun je van deze wedstrijd leren tegen NEC? Dan zeg ik echt helemaal niets. Nee. Want wat NEC vandaag heeft laten zien, dat was eredivisie onwaardig. Dat is een totale off-day. En daar mag Ajax ook helemaal geen conclusies aan verbinden aan deze wedstrijd. Okay, dan AZ, ook geen grote problemen. Winnen met maar 3-1, maar dat had veel hoger kunnen en moeten uitvallen, ja. die uitslag. Ja, kansen genoeg gehad. Um, de grote vraag is bij AZ wel ik bedoel dit elftal staat. En dit staat ook echt wel als een huis. Hoewel wel het elftal. Ja, na, natuurlijk, natuurlijk. Maar het elftal is eigenlijk wel wat zwakker geworden. De echte sterke houder Rasmus Elm is er niet meer. Ja. Zijn broer is beduidend minder. Speelt ook wel in een iets andere rol. En daar is ook nog de vraag: wat gaat Maher nou uiteindelijk doen? Wat gaat er met Moisander gebeuren? Ajax klopt weer aan. Anderlecht speelt nog op de achtergrond. En als er veel beweging komt, dreigt hij Maher toch ook nog te vertrekken. Gewoon, hoewel hij nu zegt, ik kan ook bij AZ blijven. Maar als de kans komt, wil hij echt een echt stapje maken. En dan moet je het nog maar zien. En heel breed is die selectie niet van uh, AZ qua kwaliteit. Dus dit is prima. Maar kijk hoe lang ze het volhouden. Maar de prestatie vandaag tegen Heracles uh, mocht er zijn. Jij uh, was zelf vandaag bij een, een, een, nou, een leuk duel. Vermakelijk. Ja. Ja. ADO-RKC. Was het ook goed? Nee, dat was niet goed. De, de, de weersomstandigheden speelden een rol. Het was vermakelijk omdat als je alle elementen opnoemt... dan kom je uiteindelijk ja, tot een opzomming van, van interessante elementen. Maar er zaten stukken in deze wedstrijd waarvan ik echt dacht van... Mijn hemel, waar zitten we naar te kijken? Met veel foute pases. Echt echt gewoon simpele A-B-ballen die verkeerd gingen. Nou ja, dat wordt uiteindelijk dan uh, onder de mat geschoven. Omdat er natuurlijk zoveel te bespreken is over mooie goals. Hè? Uh, een, een, een narrow escape van, van ADO. En het, uh, en het strafschopmoment. Nou ja, als je dan terugkijkt, dan heb je wel een leuke middag gehad ja. in Den Haag. Maar het was niet iets waarvan ik zeg... als je me over tien jaar vraagt wat ik deze dag deed... dat ik dan zeg: ja, toen was ik bij ADO-RKC. <laughs> nee, het strafschopmoment, je noemt hem. Misschien zegt er uh, Jeroen Sanders, gaf een uh, penalty aan... RKC na een duel tussen Jozefsoorn en Meijers. En die laatste kreeg geel, maar na overleg met zijn grensrechter... besloot Sanders de strafschop voor RKC in te trekken... en een vrije trap te geven aan ADO. Laten we luisteren naar de uitleg van scheidsrechter Jeroen Sanders.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 Die heb ik niet gezien, omdat mijn focus lag op de bal. Dus ik ben bij hem gaan overleggen wat hij nou precies gezien had. Hij zegt eerst overtreding is duwen in de rug. Dus uh, vandaar dat ik de beslissing heb herzien en alsnog een vrij schop heb gegeven uh, aan uh, ADO. Ik denk dat het niet uh, altijd makkelijk is om ja, je ongelijk in dit geval toe te geven. En ik ben heel blij, dat, want dat vind ik ook zeer, dat daar zeer veel moed voor nodig is. Dat een assistent die verantwoordelijkheid durft te nemen. En uh, ik vind dat Hessel dat in dit geval zeer goed gedaan heeft. Ja, Ronald Schrijd zegt dat hij terugkomt op een, op een penalty die hij heeft gegeven. Dat zien we echt bijna nooit. Nee, dat zie je bijna nooit. Ik vind het ook. Ik ben het eens met, uh, met Sanders. Het is moedig van zijn assistent en van hem. Um, dus daarover geen enkele discussie. Als jij van mening bent dat je het verkeerd hebt gezien en dat je in overleg tot een andere conclusie komt, dan is dat te prijzen dat mm -hmm. je dan uh, eh, jezelf wat kwetsbaar opstelt en die doet. Aan de andere kant, ik betwijfel of het waar is. Um, ik vind namelijk het eerste duel tussen Jozefzoon en Meijers... eigenlijk een duel dat negen tien keer per, uh, per vijf minuten voorbij komt op het veld. Het was eigenlijk meer een schouderduw. Ik vond het niet zozeer in de rug. Natuurlijk, Meijers raakte daardoor wat uit balans. En, uh, en ja, ging wat onhandig in het duel met Josephson. Ik vond dat eigenlijk een overtreding. Het eerste wat Josephson deed bij Meijers... vond ik dat eigenlijk niet. En uh, ja, ik blijf erbij dat ik het eigenlijk gewoon dus ja. nog... nou zeg ik steeds eigenlijk... maar dat het dus een penalty was. Gewoon oh, wel een penalty. Maar goed, zij komen daar samen uit. En uh, ja, dan, dan valt dat alleen maar te prijzen. De arbitrage is de baas. En als je gaat twijfelen... Nou ja, dan moet je naar iemand toe die het beter weet. En dat heeft uh, Sanders gedaan. Dus Mooi wat dat moment. betreft geen, uh, geen op de, klagen. Op de tweede speeldag uh, nog even wat nieuwe clubs doornemen. Althans, nieuw tussen aanstekens natuurlijk. Willem 2, uh, vandaag uh, gelijk tegen Groningen. Doet Willem 2 het goed? Gaan niet redden bijvoorbeeld? Nou, dat, dat is moeilijk. Omdat het uh, verschil straks tussen de nummers vijf en de nummers laatst... Uh, niet zo heel groot zal zijn. Ik denk dat het elkaar allemaal niet zo heel erg veel ontloopt. Uh, ja, Gaat Willem II het redden, is, is moeilijk nu te zeggen. Het is een ploeg die nu nog uh, ja, in de winning mood is. Een mm -hmm. puntje haalde tegen NAC. Nu weer een puntje gehaald heeft tegen Groningen. Natuurlijk wel de beperktheid kent. Uh, zijn eigen beperktheid ook kent. En naar die mogelijkheden speelt. Hoewel Streppel wel probeert om met ze te voetballen. Maar dat geldt, want dat zal je volgende vraag zijn. Eigenlijk ook voor Pek Zwollers. Ja, dus, ja. Probeert ook naar mogelijkheden te voetballen. Voetbalde mee met Vitesse gisteren. Maar ja, je moet eigenlijk dit soort ploegen zien met de toch wat mindere kwaliteit als daar wat nederlagen overheen zijn gegaan. Maar tot nu toe zeg ik, ja, Willem 2 en, en, en Peck Zwolle, zeker Peck Zwolle gisteravond, ja, verliest, mist in de laatste minuut nog een penalty, maar had op basis van het spel zeker een punt verdiend. Okay. Zijn het wel de ploegen die we onderin gaan zien, denk jij, Willem 2 en Pex? Ja, die zullen, niet, die zullen niet in het, in het linker nee. rijtje komen. Je kunt maar één keer uh, een grote verrassing hebben. Dat was vorig jaar RKC. En ik denk uiteindelijk dat RKC met het, het beoogde spelbeeld, daar misschien nu ook wel weer terecht zou kunnen gaan komen. Maar de, de, het, het ontloopt elkaar niet zo heel erg veel. Je krijgt een top. Eh, nou, misschien een subtop, maar het ontloopt elkaar niet zo heel veel. Ronald, dankjewel. Okay. Ronald van de Geer. Coldplay, Kloks in de versie van Rhythms del Mundo. De opdracht was duidelijk voor de wielrenners van de Nederlandse Argos Shimano-ploeg. Met één ritzege zou de Vuelta al zijn geslaagd. En de eerste kans op zo'n dagzege werd meteen gegrepen. De Duitse John Degenkolp was de sterkste in de massasprint. een van de renners die Degenkolp hielp was Koen de Kort en is nu aan de telefoon. Koen, een goedenavond. Goedenavond. Champagne al opengetrokken? Uh, die, dat gaat zo gebeuren. Ik oh. dus, uh, ben even weggelopen en uh, ik denk dat ik uh, ja, straks met het interview klaar ben dat we uh, kunnen beginnen. Ja, want ze wachten toch wel even op je, mag ik hopen. Ja, ze wachten zeker op mij, daar ben ik van overtuigd. Ja, Want je hebt een rol gehad, wat was die? Vertel eens even. Uh, nou dat ik uh, eigenlijk uh, de rol die ik ook een beetje in de Tour de France uh, heb gehad, is uh, het, uh, ja, het opzetten van uh, de trein zeg maar, om de sprint aan te trekken. Dus uh, de renners van de ploeg uh, opdracht geven uh, uh, wanneer ze naar voren moeten. en uh, in welke volgorde uh, we, we uh, zeg maar op kop moeten komen. En uh, vervolgens dan zelf ook als laatste voor uh, John Degenko op, uh, op kop rijden. En dat ging uitstekend en hij maakte het dan prachtig af. Ja, ja absoluut. Uh, het ging echt perfect. We hadden een paar jongens die. Uh, die heel erg sterk waren, maar iedereen heeft uh, echt alle negen hebben, ze, uh, hebben hun uh, gedeelte uh, gehad in, uh, in deze overwinning. En uh, ja, dat is natuurlijk heel mooi ook dat, uh, dat Jon het uh, zo sterk afmaakt. Ja, dit was jullie doel. Betekent dat nu ook dat er meteen een enorme druk van het team afvalt? Ja, ik denk het wel. Het was uh, zelf, voor onszelf natuurlijk vervelend hoe het in de tour was gegaan mm -hmm. met uh, Marcel Kittel, die, uh, die vroeg af moest stappen. En uh, ja, dat is toch een beetje uh, de ploeg aan het hoofd. En uh, nou, dat, dat zat toch wel een beetje een gevoel van revanche in. Uh, bij mij persoonlijk, maar ik denk ook bij meer renners in de ploeg. En uh, ja, dat, uh, dat we dat dan nu meteen kunnen, kunnen rechtzetten, ja, dat, is, uh, dat is heel erg mooi. En uh, nou, dat geeft ook veel vertrouwen voor de komende etappes. Ja, maar, maar ja. Uh, voor Dekenkool misschien niet zo, want heel veel massaswins komen er niet in deze uh, voelwelte. Nee, ja, in de eerste week hebben we nog een, nog een paar kansen en uh, ja, daarna wordt het echt heel erg lastig. We zijn, uh, het is meer voor de klimmers en, uh, en misschien voor de, voor de kopgroepen. Maar uh, ja, echt veel kansen heeft hij niet, dus uh, ja, des te beter dat ik gelijk de eerste pak. Daarom. Kan je zelf ook nog een keer voor eigen kans gaan? Nou, ik ben zeker van plan uh, een, uh, een keer in de kopgroep mee te gaan. En uh, ja, hopelijk kan ik het dan uh, ook, uh, ook afmaken zoals John vandaag heeft gedaan. Ja, een loodzware Vuelta wordt het, hè. Uh, dit wordt echt. Uh, ja, uh, hoe, hoe ga je die berg allemaal overkomen? Ja, het zal, uh, het zal wel echt afzien worden, ja, om sowieso uh, Madrid al te halen. Het is dus, uh, ja. zoals je zei echt loodzwaar. En, uh, ik uh, gewoon proberen, proberen altijd binnen tijd binnen te komen. Zoveel mogelijk energie sparen. En dan uh, die ene keer in de kopgroep goed uh, voor mezelf meegaan. En anders weer de, voor de volgende keer een de master sprint voor, uh, voor John aan het werk. Ja, De Vuelta wordt gezegd ook wel zwaarder dan de Tour de France. Uh, uh, vergelijk het nog eens even met afgelopen zomer. Want uh, toen, toen die, die, die, die eerste ritten bij de Tour zijn zo nerveus. Was het vandaag ook zo in de Vuelta? Nou, het was wel echt uh, een stuk minder nerveus. Ja. Uh, ik denk dat veel jongens ook wel uh, het echte idee hadden van, uh, vandaag gewoon een massasprint. Uh, en morgen begint het al. Dan, uh, dan, begin, dan komen de eerste bergen er al aan. En uh, het, was, het was natuurlijk wel uh, gedrang en, en uh, nervositeit in de finale. Maar uh, niet, zo, uh, niet zo erg als dat het in de Tour was. Nee, het is toch een tandje minder. Je zei het al, morgen gaat het meteen los. Uh, het klassement gaat direct op zijn kop morgen. Ja, ja dat, uh, daar ben ik van overtuigd. Uh, het is, het is meteen echt een lastige rit en uh, ja, ik, ben er van, ik ben er zeker van dat, uh, dat de klasmensen mensen en er zich willen laten zien. Oké. Okay. Eerst maar eens even de champagne opdrinken. Eerst moet hij nog open zelfs die fles. Koen, uh, ga snel naar je teamgenoten toe. Bedankt en heel veel succes. We spreken wellicht je nog uh, verderop in uh, deze vuelta. Ja, laten we het hopen. Dank je wel. <laughs> Oké, okay, geniet van het succes. Koen de Kort Dank was er. Dank wel. dag. dag. Van de Nederlandse Argos Shimano-ploeg. Eerste overwinning is binnen in de Vuelta. We gaan naar honkbal toe. Kinheim namelijk heeft een 3-0 voorsprong genomen in de Holland-series. De honkballers wonnen vanmiddag opnieuw van Neptunus. En dat is opmerkelijk. Kinheim verloor in de play-offs nog drie keer van de Rotterdammers. En daarna werd coach Elko Jans aan de kant gezet door het bestuur. Prompt staat Kinheim nu op de drempel van de landstitel. Er is nog maar één zegen nodig om die titel te pakken. Nu in de telefoon veelvoudig international Dirk van het Klooster. nog altijd speler ook van Kinheim. Dirk, goedenavond. Goedenavond. Een trainerswissel, ja, dat uh, kan dus uh, toch een schokkeffect teweeg brengen, ook bij het honkbal. Uh, ja. Of werkt het zo niet? Dat, uh, nou ja, ja, ik weet niet of het, of het aan ligt... Uh... Ik vind dat heel moeilijk te bepalen. Maar ja, ja de, de, het bestuur heeft, uh, heeft een keuze gemaakt. En, uh, ja, ja wat niet jullie keuze? Dit moment, uh, nee, nee, wij wisten van niks. En uh, ze hebben ons ook niet voor advies gevraagd of, hoe, of wat. Maar ja, het is een goed recht om, uh, om uh, denk ik om, om zo'n keuze te maken. Ja, ook als jullie ja. daar niet, helemaal niet over gehoord worden. Nou ja, ik, uh, ik, ik weet het niet. Wat, wat is wijsheid? Ja. Ik, uh, ik, ik, vind, ik vind dat moeilijk. Dat is, het is een besluit van het bestuur geweest van Kinheim en uh, ja, we hebben het er maar mee te doen. En uh, ja, op dit moment uh, nou, doen we het hartstikke goed. Ja, ik wil en, zeggen dat het gaat prima, want waarom is het dan weer gaan lopen? Kan, kan je dat aangeven? Mm, nou, weet, nee, weet ik ook niet. Uh, ja, de coach die er niet voor staat, Hans Lemming, die is, die, die is heel positief, maar ja, die zat daarvoor er ook bij. En uh, Ja, ik, ik weet het niet. Nee. Het, uh, maar heeft hij iets, nee, nee, nee, nee. iets veranderd bij jullie? Nee, nee. Ja, misschien, misschien dat er een stukje spanning uh, vanaf van is gegaan. Op het moment dat we drie keer van uh, Neptunus verloren hebben en, en tegen Pirates moeten, misschien uh, ja, hadden wij geen druk meer. En, en, en gaat het daarom, uh, is het daarom goed gegaan vanaf dat moment. Ik vind het heel moeilijk, uh, moeilijk te zeggen. Ja. Uh. Nou goed, uh, het gaat inderdaad uitsteken, want nu sta je gewoon 3-0 voor, één overwinning van de landstitel verwijderd. Ja, dat had je toch ook niet kunnen dromen, denk ik zomaar? Nee, nee, gewoon moeilijk verzorgd gehad uh, met kinderen, Veel ja. tegenslagen, een paar sporten uh, een paar blessures. Uh, ja, die, die, die wisseling van de coaching. Uh, ja, een paar wedstrijden verliezen die wat niet nodig was in mijn ogen. En ja, ik bedoel, voor het seizoen had ik zoiets met de trainingen van, uh, als wij spelen, met de kwaliteit wat we hebben, als, als we kunnen, dan, dan kunnen wij kampioen worden, denk ik. Ja. Maar ja, het ging me niet, het liep maar niet. Maar uiteindelijk uh, ja, precies op tijd. Uh, Precies op tijd uh, vallen de stukjes uh, ja. bij elkaar. En, uh, en, en, en ja, gaat het goed. De vorm was er op het juiste moment? Ja, ja. Ja. Dus uh, we zitten in een uh, positieve spiraal, om het zo maar te ja. zeggen, met z'n allen. Dat geldt ook voor jou, en hè? Want, uh... want jij sloeg gisteren het tweede punt binnen, liep zelf het derde punt over de plaat. Weer een belangrijke rol. Voor ja. jou ook. Ja, ja. Ja, kijk, er zijn net op op dat moment, want daarvoor heb ik uh, hier en daar een tekentje gemist en heb ik gewoon uh, mijn ding niet goed gedaan, zeg maar. Mm -hmm. Maar ja, ik ben blij dat ik, dat ik nou een keertje die bal weg mag slaan van punten en, en dat we ervoor doorwinnen. Maar het is, uh, bij ons is het gewoon echt uh, op dit moment echt een team uh, effort, zeg maar. Okay. Een keer doet hij het, de andere keer doet hij doet het, dus... Uh. En is dat ook het grote verschil uh, als, je, als je deze wedstrijden vergelijkt met die drie verliespartijen bijvoorbeeld, tegen, tegen Neptunus? In de playoffs? Ja, ja, ja, nee, ja. ik weet het niet. Toen, uh, toen, toen waren zij denk ik een stapje beter. En uh, nu zitten wij uh, in, in de positieve spiraal en, en gaat het goed bij ons. Ja. Gel en, ja. ja, geloof je er nog in dat het mis kan gaan als je er nog voor staat? Nou ja, ik, ik, ik, ik, uh, ik nou, in, in, in, in mijn ploegje, zeg maar. Ja. En uh, als, wij, als wij doen hoe we de laatste wedstrijden hebben gespeeld... Ja, dan, dan, dan gaan wij in de eerste komende vier wedstrijden gaan wij zeker er eentje winnen. Dus, uh, daar ben ik niet bang voor. Maar ja, wanneer? Het liefst uh, lief de eerste, natuurlijk. En dan uh, kan je je weer uh, tot de kampioen laten kronen. Jij bent inmiddels 36. Ga jij er volgend jaar nog een jaartje aan vastpakken bij Kinnijm? Dat weet ik niet. Op dit moment, uh, ja, weet je zegt, ik ben 36 hier en daar een pijntje, maar ja, ik ben, niet, uh, ben er nu niet aan, aan over na denken om, om te stoppen. Ik bedoel, ik zit nog midden in het seizoen, we kunnen kampioen worden en uh, ja, we gaan daarna uh, in de winter maar een keertje kijken hoe of wat... Eerst maar eens die land ziet op binnenslepen. Ja, want dat is natuurlijk nog niet gedaan. We moeten er nog eentje winnen en het team is natuurlijk ook een goede ploeg. Dus, uh, ja. Dinsdag is de eerste kans dat het kan. Dirk van het Klooster, dank je wel. Dank je wel. En succes natuurlijk. Dank je wel. hoi. hoi. hoi. Uh, door nu met uh, motorsport. Want Dani Pedrosa heeft ook uh, de grote prijs van Indianapolis gewonnen... Uh, in de MotoGP-klasse. Hans van Loosnoord heeft het natuurlijk gevolgd. Uh, Hans, hoe overtuigend was zijn overwinning? Ah, die overwinning van Pedrosa was zeer overtuigend. Hij was uh, favoriet. Uh, had de eerder op het podium gestaan. Daar had ook de snelste trainingstijd gedraaid... Uh, heeft de snelste motor en is het lichtste mannetje van het hele gezelschap. En uh, voelt zich goed thuis op dat circuit. En was ook een van de weinigen die tijdens de training niet gevallen was. Dus uh, ja. nee, niet, uh, niet verrassend. Van start tot finish zijn kop gelegen? Nee, heel even heeft uh, Ben Spies de leiding gehad. Uh, de teamgenoot van Gorgo Lorenzo. Maar uh, die werd al snel door Pedroza gepasseerd. En daarna ging de motor van Spies kapot. Die had zwaar de pest in, die jongen. Want ja, de laatste probleek. Grand Prix van Amerika uh, in Laguna Seca... een paar weken geleden ook al iets met de motorfiets. Dus... Uh, ja, voor eigen publiek komt het extra hard aan. En datzelfde, dat uh, gold eigenlijk ook voor Nicky Heden, die niet kon rijden voor eigen publiek. Eén dus, Pedrosa. Hoe zag de rest uh, van het podium eruit? Ja, op de tweede plaats Gorgo Lorenzo, de koploper in het wereldkampioenschap. Die heeft heel veel problemen gehad tijdens de training, maar de schade beperkt kunnen houden. Uh, netjes tweede geworden, behoudt de leiding in de titelstrijd. Derde, Andrea Dovizioso. Dan stapte Casey Stoner alsnog op, nadat hij was gevallen tijdens de kwalificatie. Heeft het jou verbaasd? Ja, een beetje toch wel, want uh, de blessures waren vrij ernstig. Uh, meerdere botjes in de buurt van zijn enkel gebroken, uh, gescheurde enkelband, uh, zware kneuzingen. En uh, ja, hij liep op krukken uh, vanmorgen bij de warm-up. Dat uh, is toch ze... onverantwoord eigenlijk? Ja, hij heeft wel een keuring ondergaan. Want ze hebben zelf gezegd: we gaan kijken hoe het gaat in de warm-up. En we vragen de circuitarts voor een controle. Dus die heeft in ieder geval beoordeeld dat hij voldoende stabiel was. En ja, de wedstrijduitslag: hij is vierde geworden. Ja. Dus dat is uitstekend zeg. Nou ja, een uitstekend resultaat natuurlijk voor hem. Want ja. Uh, ja, als hij was uitgevallen of niet uh, was gestart uh, deze keer... dan uh, was het verschil met Lorenzo heel ver opgelopen. En uh, waren zijn titelkansen uh, waren echt helemaal naar de Filistijnen geweest. Ja, veel foutpartijen uh, zijn er geweest. Hè? Waar ligt het nou aan? het nou, ligt ook aan het circuit. Het soort asfalt dat daar gebruikt wordt... dat kennen de meeste coureurs niet. Het uh, asfalt biedt vrij veel... Uh, ja, de banden slijten heel snel, maar je voelt niet dat je gaat glijden. Dat voel je pas op het laatste moment als coureur. En dan is het vaak al te laat om nog in te grijpen. En daardoor zware valpartijen van Barbara, van Stoner... Uh, ook van, van uh, Nicky Heden. En ja, er zijn nog wel meer mensen gevallen. Ben Spies en in een andere klasse ook. De motor 2 en de motor 3. In totaal 29 valpartijen tijdens de trainingen. Dat is erg veel. Ja. Uh, hoe zijn die afgelopen, die motor 2 en motor 3 klasse? Uh, winst voor Mark Marquez. Uh, bijzondere jongen. Dat is in de motor 2 klasse. Hij wordt volgend jaar de, de opvolger van Casey Stoner. Want die stopt aan het eind van het jaar in mm -hmm. het uh, Honda team in de motor GP klasse. En uh, de Moto3 is gewonnen door Louis Salom. En ja, dat is altijd een leuk tintje, want hij rijdt voor het Nederlandse team van van Waningen. En uh, dat is zijn eerste Grand Prix-overwinning geweest. En ja, hij heeft, één ding heeft hij gemeen dan met Gorgo uh, Lorenzo, behalve dan dat die motorkoureur. Dus ze komen allebei uit Mallorca. Oh, okay. ja, klein detail. Maar wel een leuk detail. Hans Loos nou, dankjewel. Met boys, West and girls. Het warmste weekend van het jaar was voor veel mensen natuurlijk een reden om naar het strand te gaan. Een aantal daarvan ging niet om te bakken of om in zee te zwemmen, maar om het beachvolleybal te kijken. In Scheveningen werd om de Nederlandse titels gespeeld, namelijk een heel mooi moment om eens te kijken wat de Olympische Spelen van Londen, het Nederlandse beachvolleybal, hebben opgeleverd. Nederland beleeft de tweede tropische dag op rij. Vandaag kan het op sommige plaatsen meer dan 35 graden worden. We hebben veel warm gespeeld. Iedereen vraagt ook, oh, is het niet heet? Ja, natuurlijk. No. je merkt wel dat het warm is en dat je wat sneller vermoeid bent. Lange rallies herstel je iets minder snel van, maar uh, nee, het is prima te doen. De stranden zaten gisteren vol en ook vandaag wordt een grote drukte verwacht aan de kust. Als het echt nog warmer is of als de luchtvochtigheid hoger is... en dan vergt het wel een uh, wat gereduceerder spel, rustig... Niet te veel aan juichen, maar dit kunnen we prima volhouden. Inmiddels zijn er al wat files op de plaatselijke wegen naar het strand. Met nummer 1, daar de applaus Madeleine Meppeling. En haar partner in crime met nummer 2, Sophie van Gester. Madeleine Meppeling, debutant bij de Olympische Spelen. Wat heb je geleerd in Londen? Heel veel. Echt elke ervaring hebben we meegenomen. Uh, alleen al hoe het geregeld is. Het is heel strikt met regels. Ik uh, vind dat altijd wel lastig. Dus dan, uh, ja, daar, dat leer je. Een stadion met 15.000 mensen. Daar leer je echt superveel van. Uh, alles. Echt zo'n geweldige ervaring geweest. We hebben genoten. Maar ook zoveel geleerd. En uh, ja, dat nemen we echt mee in de komende vier jaar richting Rio. Maar pik er iets uit met betrekking tot jullie spel... Ja, nou, ik denk vooral omgaan met zenuwen in zo'n groot stadion. Wetende dat er heel veel mensen kijken op tv... dat het gewoon echt het toernooi is waar iedereen naar kijkt. En ja, tuurlijk, daar krijg je wel wat zenuwen van. Je wil graag laten zien hoe goed je kunt spelen. En dat, uh, dat hebben we wel geleerd, inderdaad. Die bal is uit. Dat betekent 3-1 voor Manelijn en Sophie hier in de finale. Michel Everaert, directeur sport bij de Nederlandse volleybalbond. We hebben net de Olympische Spelen in Londen achter de rug. via jaar de Spelen van Peking. Legs eens naast elkaar. Wat heeft het Nederlands beachvolleybal dan voor stappen gemaakt? Waren het in, in Peking vooral nog nummer door een schuil... die, die zeg maar de dienst uitmaakte in het Nederlandse beachvolleybal. We zien dat we bij de dames gewoon grote stappen gezet hebben. We zien Sanne en Marleen... Die, of keizer van Iersel, die zeg maar Europees kampioen geworden zijn dit jaar. We zien een heel jong team, uh, Madeleine Meppeling en Sophie van Gestel... die zich uh, op het laatste moment gekwalificeerd hebben voor de Olympische Spelen. Die daar de eerste ronde doorgekomen zijn, maar die in de periode voor de Olympische Spelen... Zeg, op Grand Slam, beachvolleybal event, zelfs een finale halen. We hebben gewoon heel veel teams die meedoen, die aan de deur kloppen. En uh, ja, dat geeft ons wel heel veel vertrouwen voor de, voor de komende vier tot acht jaar. En daar is dan bij 2013, dames en heren. U mag erbij gaan staan. Sterker nog, ik wil graag dat we met z'n allen gaan staan: het stadion omhoog voor het matchpoint 20 tegen 13. Nou, draaien jullie een heel goed seizoen. Uh, in feite is de Spelen uh, een beloning daarbij. Wat worden jullie je wijzer van voor de toekomst? Ja, we hebben gewoon gezien waar we staan. En zeker als team, het was een jaar van proberen. Het was een hele late wissel. Uh, voor, zo eigenlijk voor de Spelen in, nog geen jaar van tevoren zijn we pas een team geworden. En ik denk dat we geleerd hebben dat we gewoon een goed team samen kunnen zijn. En dat we echt zeker nog zoveel kunnen leren. En ja, beach is ook echt de ervaringssport. Dus ik denk dat we nu gewoon veel oefenen, wedstrijd, spelen. En dat we dan over vier jaar er gewoon wat zekerder staan. En uh, dan gewoon de strijd aan kunnen gaan. Want hebben jullie in elkaar de perfecte partner gevonden? Nou, ik denk dat we aardig in de buurt komen. We vullen elkaar goed aan. In het veld en buiten het veld. Ik ben heel erg blij met als partner en ik hoop nog lang met dit te spelen. Maar hebben jullie na elkaar toe uitgesproken dat je een traject van vier jaar ingaat? Ja, dat hebben we zeker uitgesproken. In het begin was dat wel de insteek, maar ja, je moet altijd afwachten af hoe het gaat. Maar na dit toernooi en na, na dit seizoen hebben we toch wel uitgesproken dat we graag vier jaar samen verder willen. Op 21/14 gaat de tweede set ook naar de nieuwe Nederlands kampioen. Sofie van Gestel en Madeleine Bebeling. Was Londen beter dan Peking? Ja, Londen was beter dan Peking. In Peking eh, ging Reinder en Richard er in de kwartfinale uit eh, bij. En... Eh... ...haalden we verder geen teams die de tweede ronde haalden. Uh, hier hadden we Rijn en Richard in de halffinale. We hebben miljoenen Nederlanders uh, in de ban van het beachvolleybal gezeten... ...bij die kwartfinales, die finales en die derde, de vierde plek. En hebben onze dames teams hebben de, de, de, de eerste ronde overleefd. Dus een stapje vooruit gezet. Dus ja, in die zin uh, is, was Londen zeker beter dan Peking. En Rio moet nog beter worden? De, de bedoeling is dat Rio beter wordt, zonder meer. Ja, Michel Evraert was dat in een bijdrage van Floris van Hoorn. De titel bij de vrouwen werd dus veroverd door Marlijn Meppelink en Sophie van Gestel. Kampioen bij de mannen werden Alexander Brouwer en Robert Meuse. Er moet erbij worden gezegd dat bij zowel de mannen als de vrouwen... de teams ontbraken die het hoogst geclasseerd staan op de wereldranglijst. keren weer terug naar het voetbal. Want de Hamburger SV heeft zich geblameerd in de Duitse beker. De club uit de Bundesliga werd uitgeschakeld door een clubje uit de derde divisie. Kalsoer SC. Het werd 4-2 in een van de doelpen was maken, zoals Koen van der Biesen. Koen, goedenavond. Goedenavond. Van harte gefeliciteerd. Uh, ben je het uitgebreid aan het vieren? Uh, nee, niet echt. We zijn met een paar teamgenoten en een uh, hapje aan het eten hier. En we uh, gaan daar nog misschien nog wel even wat drinken. En, uh, ja, het is geen. Uh, het is geen uh, ja, ze zijn allemaal trots op ons natuurlijk. Maar het is niet zo dat we nou uh, helemaal losgaan vanavond, omdat uh, het heeft er ook mee te maken dat we in de competitie uh, nou niet zo loopt als het moet lopen. En uh, daarom een beetje ingetogen. Ja, laten we even naar die wedstrijd gaan. Uh, beschrijf je doelpunt eens? Uh, links uh, half komt op van ons. Links buiten bij de 4-2-2. En uh, uh, hij shiftte hem eigenlijk over de twee 2 naar de tweede paal. En uh, ik kop hem binnen. Dus uh, het was geen afstandsschot vanaf uh, 40 meter of in de kruising. <laughs> maar... Hij, uh, hij telt ook en uh, ja, ik ben er zeer blij mee omdat het ook mijn eerste doelpunt was uh, voor de club. Ja, ze kennen je dus inmiddels wel nu bij Kalsroepen, Koen van der Biezen. Ja, denk het wel. Ik, eerlijk gezegd, uh, Koen, moest ik even nadenken toen ik jouw naam hoorde. Ik ken je niet direct. Vertel eens wat meer over jezelf. Hoe ben je daar terechtgekomen in Duitsland? Nou ja, ik heb uh, een aantal jaren Nederland gespeeld. Ik heb bij, uh, bij Den Bosch en bij uh, Go Eagles in bepaalde voetbal gespeeld en... Uh, toen ben ik vorig jaar naar, uh, naar Polen gegaan, naar Kakovia, Krakau en uh, ja, dat was in uh, sportieve opzicht uh, niet ervan geworden wat ik van had verwacht. Nee, en, uh, ben ik waarom niet? In, uh, goed over... Ja, we, ten eerste waren uh, we waren, uh, uh, uh, gedegradeerd, dus uh, we speelden volgend jaar in of uh, tweede, tweede divisie daar en ik uh, ja, uh, moet zeggen dat ik al uh, ja, hoe alles een beetje was geregeld bij de club. En, uh, ja, en uh, de taal en uh, eigenlijk alles. Ja, er, er hing in me geen goede sfeer en zo, en uh, ja, ik dreigde een beetje het plezier in het voetbal kwijt te laten raken. En dan zie je dat, dat maar een, een paar jaar kan, moet uh, je eigenlijk elk jaar ervan kunnen genieten. En uh, ja, uh, heb ik een goed overleg met de club, mijn contract laten ontbinden en ben ik op zoek naar een andere club gegaan. Ja. En uh, uiteindelijk is het uh, kals voor geworden. Hoe kom je daar dan terecht? Uh, nou ja, ik heb ook acht dagen bij een andere Duitse club uh, mee stage gelopen. En, uh, uiteindelijk uh, heeft die club uh, zocht toch een ander type spits. En uh, die heb ik ook drie wedstrijden gespeeld. En die drie wedstrijden waren we calls doorwezen kijken en ze hebben uh, videobanden van me gezien. En uh, uiteindelijk uh, die zag ik het wel in me zitten. En uh, ja, heb ik een beetje ben ik hierheen geweest en, uh, een lang weekend. heb ik een wedstrijd gezien en met de mensen op de club gesproken en uh, ja, uit, uh, uit alles bleek dat ze me graag wilden hebben en uh, alles zag er netjes uit. Dus uh, ja, en ik uh, het was niet zo dat ik niet in het buitenland wou spelen. Dus uh, ik uh, wou nog best jaar of een paar jaar in het buitenland voetballen. En uh, ja, uiteindelijk heb ik tot nu toe uh, nog een moment spijt van mijn keuze gehad. Nee, Karlsruhe SC, die, die naam kennen we natuurlijk wel. Uh, beste grote club was dat eigenlijk, hè? Uh, Winfried Schever, daar kennen we de club van. Uh, 10, 12 jaar trainer geweest bij Karlsruhe. Maar nu dus in de derde Bundesliga. Ja, inderdaad. Ze zijn afgelopen jaar gedegradeerd uit de tweede Bundesliga. En uh, ze willen zo snel mogelijk uh, weer omhoog. En... Uh, uh, ja en alles bij de club hoe het allemaal is geregeld het stadion uh, ja het is allemaal heel professioneel en uh, het is allemaal uh, uh, tweede Bundesliga of Bundesliga faciliteiten dus uh, nee dat is allemaal ja. uh, top geregeld dus uh, uh, ja veel mensen kennen de club, uh, kennen de club wel van naam en uh, heeft natuurlijk een grote story uh, hebben in de jaren uh, welke 90, volgens mij ja. hebben we ook nog veel Europees voetbal gespeeld ja. en, uh, met die uh, roodharige Winfried Schäfer een beetje opgewonden standje langs de lijn. Ja, ik heb een flauw idee. Ah. Uh, toen was ik denk vijf jaar. Dus, uh, <laughs> ja. toen, uh, toen mocht ik het dan nog niet zo. dus uh, nee. nee, maar uh, nee wat ik zeg, uh, het is goed geregeld. en uh, Voor mij is het natuurlijk ook een groot pluspunt. Ik kan Duits. En, uh, dat scheelt het ook uh, voor mij. Ja. Ja, um, maar je zei al, jullie zijn de competitie niet zo dendend gestart. Uh, hoe ver zijn jullie en hoe gaat het? Ja, we zijn uh, vijf wedstrijden onderweg. en uh, We hebben pas drie punten. We hebben drie keer gelijk gespeeld... Uh, ik heb pas twee wedstrijden meegedaan waarvan we er eentje hebben verloren. Die wijk gewoon hadden moeten winnen. En uh, eentje hebben gelijk gespeeld die wijk ook hadden moeten winnen. En uh, ja, uh, het voetbal, uh, zoals de trainer het zegt, uh, zit een hele grote stijgende lijn in. En uh, nou wordt het tijd om punten te pakken. En uh, ja, vandaag hebben we een hele mooie prestatie neergezet. En hopen dat we die nou in de competitie kunnen ja. uit, uh, uitbouwen. Oké, okay, nou uh, Koen, heel veel succes daarmee. En als het nog even verder uh, goed gaat, dan uh, bennen we hier gewoon weer. Ja, dankjewel. ziens. Hoi, hoi. Koen van der Biessen was dat. Gaan we nu meteen door van Duitsland naar Spanje. Want ook de twee Spaanse grootmachten zijn begonnen aan het nieuwe seizoen in de Primera division. En Real Madrid liep meteen punten liggen tegen Valencia. En Barcelona speelt op dit moment nog tegen Real Sociedad. Nee, het is net afgelopen aan de lijn. Edwin Winkels. Edwin, goedenavond. Goedenavond. Nou, duidelijk geen puntverlies voor Barca, hè? Nee, als er niet één bij is bijgekomen. 5-1, een uh, hele eenvoudige overwinning. Met een ongelooflijk spectaculaire openingsfase en na een kwartiertje stond het al 3-1. En uh, onder andere twee doelpunten van wie anders dan, dan Leo Messi. Dus Barcelona is geheel in stijl uh, begonnen. En het lijkt niet uit te maken wie de trainer is, Pep Guardiola of zijn, zijn nee. grote vriend uh, Tito Villanova. Die gaat op dezelfde lijn door? Ja, als je het team ziet. Hij, ja, hij heeft genoeg uh, keuzes uh, genoeg spelers om, om, om keuzes te maken uh, vandaag wel ik opvallende keuzes gemaakt door bijvoorbeeld uh, spelers als Iniesta of Piqué uh, buiten het veld uh, buiten de basis zelf uh, te laten ze zijn wel uh, allebei ingevallen maar hij heeft zo waanzinnig veel keuze. en het voetbal is gewoon hetzelfde het voetbal wat die spelers van Barcelona kunnen, kunnen spelen altijd met Messi als als diepste, diepste spits en uh, en die laat ook weer zien uh, waarom die dat is geen spoor van vermoeidheid bij al die Spanjaarden Nee, het is net als in Nederland, het is bloed en bloed heet. Uh, ze hebben inderdaad uh, allemaal het EK gespeeld, de Spanjaarden. Ja. In Madrid werd wel gezegd inderdaad dat vermoeidheid wel wat uh, parten speelde. Ook al omdat ze daar twee uur eerder voetbalden. In Madrid was het 35 graden. En Barcelona was het zojuist net onder de 30 graden gezakt. Dat, dat merk je allemaal wel. Maar ze hebben lange vakanties gehad. Een, heel, een redelijk korte voorbereiding. Dus uh, zeker bij Barcelona lijkt het toch redelijk fris weer aan, uh, aan toernooi te beginnen. Vooral Messi bijvoorbeeld. Die, die dit jaar voor het eerst deze zomer eigenlijk geen groot toernooi heeft gehad. Geen, geen, weer, uh, geen WK, geen Copa America. Dus die heeft uh, heel lang kunnen uitrusten. Nou, dat is uh, hem van harte gegund. Natuurlijk, na al die jaren. En even Ibrahim Afolai. Zit hij erbij? Zat hij erbij moet ik zeggen? Nee. Dat was ook een van de opvallende beslissingen. Uh, Afolai zat op de tribune met, met uh, drie jouw spelers van Barcelona. Uh, was eigenlijk de enige A-speler die, uh, die buiten de selectie viel voor deze wedstrijd. En, en zal zich zorgen moeten gaan maken. Want als je ziet ook wat zo'n bank van, van Barcelona heeft. Dat is, uh, wat ik al zei, Iniesta, Piqué, David Villa. Die terug is gekomen en net het vijfde doelpunt maakte na zijn hele lange blessure. Zat ook op de bank. Uh, je hebt Alexis, nog een andere spits. Barcelona heeft Song aangedrokken van Arsenal. Uh, die komt er ook nog bij. Uh, dus uh, Avelay die, die toch een paar dagen geleden nog een, een aanbod van Liverpool weigerde. Uh, waardoor Liverpool bij Acai terecht kwam. Uh, ja, Avelay zou misschien nu gaan denken van... Uh, ja, als ik bij de eerste competitiewedstrijd al niet eens op de bank zit... Uh, dan weet ik niet uh, wat mijn toekomst hier is. Dat is dus wel misschien een verschil tussen die nieuwe trainer Villanova en uh, Guardiola. Ja, hoewel Villanova wel naar buiten toe hadden gezegd... dat hij een uitstekende speler is en, en, en hem graag wil gebruiken... Uh, maar Afflei had ook verwacht, teruggekeerd van zijn blessure. Uh, dat hij misschien tegen de basis uh, aan zou zitten. En dat is niet zo. Op zijn plaats uh, speelt er vanavond Christian Tenjo. Dat is een veel jongere speler. Grote belofte van Barcelona. Die is hem voorbijgestreefd. Uh, dus Afflei heeft wel duidelijk vandaag het signaal ja. gezien. dat hij uh, niet eens uh, bij de eerste 16 of 18 zit. Hij heeft nog een dag of tien om te, gaan denken, om te bedenken wat hij uh, hiermee gaat doen. Dan naar Aardsieval Real Madrid, dat verloor dus wel met één punten. Lastige wedstrijd tegen de nummer 3 van vorig seizoen. Altijd. Vorig jaar hadden ze in eigen huis, met twee keer gelijk gespeeld Real en één keer was tegen Valencia. Uh, dat wel al, al vier jaar niet gescoord had uh, in Madrid. Uh, volledig nieuwe ploeg, helemaal vernieuwd. Een nieuwe trainer, Mauricio Pellegrino, oud-voetballer van onder andere Barcelona en Valencia zelf. En uh, die oogde redelijk fris Real Madrid. Wat, de, Barcelona heeft dan twee aankopen gedaan, samen met die song, ook Jordi Alba, die we nog van het EK kennen, die ja. van Valencia overkwam. Real Madrid, Mourinho uh, heeft gezegd van uh, dit team is goed genoeg, dus hier gaan we het seizoen mee in. Misschien dat er nog iemand komt uh, na vandaag. Uh, maar ja, die, die, diezelfde ploeg bleek toch een beetje vermoeid. Uh, en, en, en botste vooral op de, op de doelman. Dat wel van Valencia, Dergo Alves, die, die, die, die echt alles stopte wat hij, maar, wat hij maar kon stoppen. Terwijl Real Madrid uh, het, het, het tegendoep viel op het moment dat uh, Casillas en Pepe keihard tegen elkaar aan botsten. Dat was eigenlijk het moment van de wedstrijd. Je zag ze allemaal op het grond liggen. Niemand wist wat zou gebeuren. Uiteindelijk, Pepe kwam naar rust niet meer terug. Uh, Casillas met een pleister op zijn hoofd wel. Maar het uh, was Mourinho die ook zei van uh, we moeten beter voetballen om, om dit soort wedstrijden te kunnen winnen. Ja, en als ik jou zo aanhoor uh, Edwin, dan zijn de titelkansen toch vooral toegeschreven aan Barcelona? Het ja, is net begonnen, hè? dus dat, dat seizoen is nog ongelooflijk lang. <laughs> zeker in Spanje met, met 38 wedstrijden. Uh, maar inderdaad, de grote vraag was: wat gaat dit Barcelona doen onder een nieuwe trainer? Nou, antwoord uh, in het begin is precies hetzelfde: aanvallen, druk zetten, 75% balbezit en de speler, tegenstander gek spelen. En wat gaat Real Madrid doen? Ja, eigenlijk ook hetzelfde als vorig jaar. Maar dan hebben ze bijvoorbeeld Ronaldo nodig, die vandaag volledig onzichtbaar was. Uh, en ja, de, de eerste signalen zijn dan, dan in het voordeel van Barcelona. Maar wat ik zei, we, het is wel leuk we krijgen dit, uh, tussen deze woensdag hebben we al de eerste wedstrijd in de Spaanse Supercup en die gaat tussen beide Barcelona en Real Madrid. Dus dan, dan kunnen we direct al zien hoe het in een uh, rechtstreeks duel tussen de twee is. Spreek u dan weer Edwin Winkels, dankjewel. Door naar Engeland. Manchester City heeft het nieuwe seizoen in de Premier League geopend met een overwinning. Makkelijk ging het niet. Voor de regerend kampioen tegen Southampton moest City zich terugknokken van een achterstand. Maar dankzij de doelpunten van Zeggo en de ploeg van Roberto Mancini met 3-1. Trainer Ron Jans heeft in België met Standard het Luik een 6-2 overwinning geboekt bij Charleroi En daardoor steeg de ploeg naar de vierde plaats op de ranglijst. Standaar heeft drie koplopers voor zich. Clubbrugge, Anderrecht en Zulte waregem hebben tien punten uit vier duel's. Standaar heeft er drie minder. En zet, neemt het de komende donderdag in de play-offs van de Europa League op tegen het Russische Anji. De ploeg van Hiddink speelde in de Russische competitie gelijk tegen Zenit Sint-Petersburg, werd het 1-1. De tweede competitieronde van de Eredivisie en de start van de Ronde van Spanje. En er gebeuren nog meer vandaag en gisteren. Dit was het sportweekend van Langs de Lijn. Wedstrijd beslist, toch in het voordeel dus van AZ. Geen 2-2, maar 3-1, een doelpunt van Altidor. Wedstrijd is hier dus over de tweede goal van de Amerikaan. We gaan snel weer terug naar Den Haag, naar Ronald van der Geer. Daar komt die vrije trap en die gaat erin! Die gaat erin! Danny Holla, net als vorige week, treft zeker voor ADO Den Haag.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 zit te turen en te loeren, waar kan ik er langskomen? Links, rechts. Daar komt hij aan de binnenkant, Hellings. Nou probeert hij het. Zet de motor ernaast. Naast elkaar gaan ze nu over de springbult. De van Teddy Chevalier heeft zijn eerste doelpunt in de Nederlandse competitie te pakken. Hij maakt hem tegen Adel Den Haag na 14 minuten na weerbalverlies van Jansen op het middenveld. Weer een doelpunt voor PSV, het is de 5e, 5-0. En uh, ik vind het leuk voor hem, Wijnaldum komt erin, was geblesseerd geraakt vorige week. Nog een beetje een vraagtekentje, kon hij wel het niet spelen. kwam als invaller erin en heeft alleen maar goede dingen gedaan als invaller. Jazeker, er is nogal wat gebeurd. Joris Matthijsen in zijn debuutwedstrijd voor Feyenoord wordt er afgestuurd met rood. John Degenkolp die er overheen komt. En wie gaat daar winnen? Het is Degenkolp, jawel. John Degenkolb wint hier de etappe. De eerste overwinning is binnen voor Argos Shimano. En uh, Tjuricic zelf gaat nu achter de bal staan. Op 11 meter afstand van Erwin Mulder ligt de bal. iets even diep ademhalen. Hij zelf is dus neergehaald. Hij neemt de penalty en hij schiet Heerenveen naar een voorsprong. Vitesse is op 1-0 gekomen in Zwolle een doelpunt van Renato Ibarra die de bal onder Terwielen doorschuift, een beetje uitgeweken naar de rechterkant van het veld. Aan de rechterkant van het veld vanuit Hereveen en dan opeens is Schaken die nu linksbuiten speelt, nu Cizé gewisseld is. Nu komt Schaken aan de bal, die komt er binnen gekruist en op de rand van het 16 meter gebied schiet hij in de korte hoek. De winning in die zevende slagbeurt. Brian Engelhart, de powerhitter van Kinheim, wordt uit het veld gestuurd. Hij kreeg drie slag van Scheizer de Bergfans, die een warrige indruk maakte de hele middag. Het is gelijk geworden door de doelpunt van Heusje. Ja, dan kun je wel beter zijn, maar Willem 2 is goed uit de kleedkamer gekomen. Nu wordt Tommy Sul afgevlacht. De man met nummer 100, zijn arm omhoog op de springbult bij start-finish. Het wachten is op Herlings, die heeft de motor weer kunnen oppakken. Iets te veel risico genomen. Hier komt nu Demar, Demar van Francis De Maar van de Détieu, een van de nieuwe spelers. Printers sprinters van het Franse wielrennen en die gaat met een lengte winnen hier. Arnaud Demar wint de Vattenfalza Classic. Sana die kan doorlopen, dat is alweer een man van Ajax, helemaal vrij. Nou, maak hem maar dan en dat doet hij. Sana scoort 3-0 en we zijn 19 en een halve minuut onderweg. Daar komt Holla, wordt het een fenomeen? Ja, nee! Op de paal, op de paal!